Zes uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Teck en Tim Overdien. Straks even na half zeven kunt u meepraten in Aan de Lijn... over de al dan niet toekomst van de bondscoach van Oranje. Er wordt gestemd in Griekenland voor een nieuw parlement, een nieuwe regering en ook de toekomst van de euro. Zometeen de eerste exit poll. En als u op de webcam klikt op radio1.nl, dan kunt u meekijken in de studio. Ziet u bijvoorbeeld ook een opmerkelijk oranje voorwerp dat hier in de studio staat of ligt? Vlak voor de neus van Jurie Stubenitski met het laatste nieuws. In Griekenland zijn zojuist de stembureaus gesloten. Europese leiders en de financiële markten wachten in spanning de eerste voorlopige verkiezingsuitslagen af. De Griekse parlementsverkiezingen zijn een soort referendum geworden... over Europa en de euro. Griekenland krijgt miljardensteun van onder meer de EU en het IMF... maar moet in ruil daarvoor aan strenge voorwaarden voldoen. De conservatieve partij Nieuwe Democratie... wil zich aan die voorwaarden van het steunpakket houden. Het radicaal linkse Syriza wil af van de strenge bezuinigingen... en opnieuw onderhandelen over de voorwaarden van de noodsteun. In Californië is Rodney King overleden. De man wiens mishandeling begin jaren negentig leidde tot dagenlange rassenrellen in Los Angeles. King werd doodgevonden op de bodem van zijn zwembad. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. In 1991 werd King bij zijn aanhouding zwaar mishandeld door agenten. Dat werd vastgelegd door een omstander. De three police officers facing felony criminal charges... were among een groep van 15 who stopped a 25-year-old black man last Saturday night... then beat him, kicked him and clubbed him... Unaware that an amateur photographer was recording the incident on videotape. Rodney King is 47 jaar geworden. In Garkov neemt de spanning toe... vlak voor de laatste groepswedstrijd van het Nederlands Elftal tegen Portugal. In de Oekraïnse stad lopen veel oranje supporters rond... ziet verslaggever Jeroen de Jager... Is zover. De Oranje Bus die altijd voorop rijdt bij de Oranje Mars, die komt in beweging. De hele stoet Oranje Fans gaven weer achteraan. Uh, 10.000 Oranje Fans zo'n beetje vandaag in Gvarkhof. De hele middag hebben ze gefeest op het Oranje Plein in het centrum van de stad. En nu richting het stadion. Ze hebben er zin in. Ze zijn optimistisch. En vanavond zullen we weten hoe het afloopt. Om door te gaan moet Nederland vanavond met minstens twee doelpunten verschil winnen van Portugal. En bovendien moet Duitsland van Denemarken winnen. In het Westenpark in Amsterdam demonstreren coffeeshophouders uit heel Nederland tegen de invoering van de landelijke Wietpas. Er zijn zo'n 2000 mensen in het park. Eigenaars van coffeeshops vrezen voor minder klanten, ontslag van werknemers en faillissementen. Het IOC onderzoekt berichten over fraude met toegangskaartjes. Voor de Olympische Spelen in Londen zouden officiële verkopers bereid zijn om tickets op de zwarte markt te verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van verslaggevers van The Sunday Times, zegt correspondent Arjen van der Horst.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 nadat hij een lijnrechter had verwond. Albandian verloor zijn service in de tweede set tegen de Kroaat Cilic... en uitte zijn frustratie door hard tegen een reclamebord te schoppen. Een stuk van dat bord raakte vervolgens de lijnrechter... die gewond raakte aan zijn scheenbeen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af tot een graad of twaalf. Morgenochtend trekken er vanuit het zuidwesten flinke regenbuien over het land. Daarbij is ook kans op onweer en windstoten. Smiddags klaart het op. Het wordt dan een graad of twintig. ANWB Verkeersinformatie, twee files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen knopend Diemen en Muiden 3 kilometer file. En door de afsluiting van de A59 dit weekend staat er een file op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Kroopend Galder en Kroopend Sint-Annabos 5 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 En dan zullen we zullen dit uur Tom beginnen met een hoopvolle statistiek. In het verleden. Ja, doe eens, doe eens. In het verleden hebben we maar één keer gewonnen van Portugal. Hoopvol, ja, het kan dus wel. Ja. Straks een historisch overzicht. Maar nu eerst iets anders wat heel belangrijk is: de verkiezingen in Griekenland. Hier zijn Tom van en Tim Moventiek. In Griekenland zijn zojuist zes minuten geleden de stemlokalen gesloten. Griekenland koos vandaag voor de tweede keer in zes weken een nieuw parlement. De stemming is niet alleen voor het land zelf, cruciaal natuurlijk, maar voor de hele Europese Unie. Connie Kees in Athene, heb jij de eerste uitslagen van een exit poll, Connie. Ja, die heb ik. Uh, en die uh, duiden op een nek aan nek race uh, De conservatieven zouden tussen de 27,5 en 30,5 procent krijgen. En Syriza, radicaal links, tussen de 27 en 30 procent. Dus uh, ja, dit is natuurlijk een peiling onder mensen die hebben gestemd. Het is niet officieel, uh, maar de Griekse media noemen het hier nu al een thriller. Want het wordt dus heel spannend. Dat wordt dan een latertje en dan daarmee ook een onmogelijkheid om op dit tijdstip een conclusie te trekken, Corny. Ja, op dit moment kan ik echt geen conclusie trekken. Je, kunt, je hebt het gehoord, volgens deze exit poll zouden de conservatieven een half procentje voor liggen. Nou ja, daar is de marge zo klein, daar kun je echt geen, ja, geen uh, conclusie uit trekken op dit moment. Maar misschien wel de vaststelling dat als er geformeerd moet gaan worden voor een regering, dat dat een, een heidens karwei gaat worden. Ja, dat wordt sowieso een heidens Of het nu de conservatieven zijn of radicaal links die de grootste partij worden. Wel en vaak krijgt de eerste partij een bonus van 50 zetels. Zo is dat hier geregeld uh, in de kieswet. Uh, maar het zal voor beide partijen een moeilijke taak worden. Gaan we gaan erover verder praten met een Nederlander in Griekenland... ...Rijnald de Vries in Larissa, de vijfde stad van Griekenland. Uh, meneer de Vries, is iedereen aan het meekijken naar die exit polls? Is, is dit het, het gesprek nu? Nou, nou, ja, nou niet zozeer hoor. De, de, de motivatie is vrij laag. De opkomst is ook vrij matig. Hoorde ik net op de stembureaus dus ik heb net even een rondje gemaakt. Uh, dus ja, zo erg leeft dat ook weer niet. En uh, die, die exit polls die u net hoort, ja, die levert die, die eigenlijk in die zin niks nieuws op, want dat het nek aan nek was, wist iedereen. En dat het lastig is en blijft, weet ook iedereen. Is dat een beetje de algemene gelatenheid daardoor? Uh, ja, die gelatenheid was er natuurlijk al. En, en ook misschien een stuk onverschilligheid: dat van, er zal wel niet veel gaan veranderen of gaan gebeuren. Uh, inderdaad, een nek aan nek aan race, dat hoor ik ook. En net zoals in 2000 destijds: uh, men wacht het rustig af en ziet wel. We hadden net een uh, Nederlandse mevrouw de lijn in Griekenland die zei het, het, het doet zich overal uh, voelen, die crisis, op allerlei manieren. Wat, wat is uw ervaring daarmee in uw directe omgeving en voor uzelf? Ja, voor onszelf is het ook heel duidelijk merkbaar. Uh, er komt eenvoudig geen geld binnen, nergens vandaan. Uh, geen, geen salaris, uh, uh, geen huur bijvoorbeeld. Uh, niemand heeft meer wat. Dat is echt een uh, heel zwaar probleem bij iedereen. En ik heb begrepen dat u Grieken wel de mogelijkheid biedt om een, een rekening in Nederland te openen? Ja, die, die, die service biedt ik al een aantal maanden aan. En steeds zo vlak voor de verkiezing of een, een nieuwe crisis uh, uh, binnen de EU... Dan, dan zie je weer een golf Grieken komen die daarin geïnteresseerd is. En de laatste paar weken trekt het weer behoorlijk aan, ja. En um, als u nu kijkt naar de, naar de dag van morgen... straks komen die uitslagen officieel door. Wat zijn uw verwachtingen dan? Wat zijn de verwachtingen van de mensen om u heen? Uh, ja, de mensen die ik tot nu toe gesproken heb... hopen allemaal op dat... Uh, ...toch de, de grote partijen niet gaan winnen. Dat er in elk geval geen uh, absolute meerderheid is voor een van de grote partijen. En dat er een, uh, een samenwerkingsregering komt met één of twee kleinere partijen erin. Nou, wij gaan met u alles, uh, alle uitslagen volgen en ook op uh, deze zender uiteraard. Meneer de Vries, hartelijk dank voor uw reactie. Dit moment daar vanuit Larissa in Griekenland. En op deze zender nogmaals, zodra er nieuws is wat er toe doet... en meer duidelijkheid geeft over Griekenland, wij zijn erbij de hele avond. Ook verkiezingen in Egypte, daar kan nog tot tien uur vanavond worden gestemd. Dat is een uur langer dan de bedoeling was. De opkomst tot nu toe lijkt toch wat aan de lage kant, zo merkt Sander van Hoorn. Stembureau in Nieuw-Cairo. Eh, toch al gauw ruim een uur rijden vanaf het centrum van Cairo. Een buitenwijk, een Phoenix-locatie, maar dan op zijn Egyptisch. Met stemlokalen natuurlijk. En dit is een mannenstemlokaal waar gisteren Ahmed Shafiq stemde. Het ziet er eh, niet al te druk uit binnen. Er komen wel wat mensen naar buiten lopen die net gestemd hebben. So, who did you vote for? Mohamed Morsi. In uh, the, next, uh, the previous uh, round? Lea uh, al -Awar. Vorige keer heb ik voor een uh, wat kleinere kandidaat gestemd... maar deze keer stem ik op uh, Mohammed Morsi. Uiteindelijk was het voor mij geen moeilijke keuze... want ik wil iemand uh, A, die het land in een islamitische richting stuurt... maar B, ook die het land verandert. Een revolutiekandidaat en uh, daarom dus op Morsi gestemd. Uh, het valt me trouwens op, het is nu heel erg rustig hier. Uh, landelijk zie je dat de opkomst uh, tegen lijkt te vallen... Kan ik vragen wie je vooral voted? For? En nog iemand die voor de tweede keer op Mohamed Morsi stemt. Uh, nog een uur of drie, vier zijn de stembureaus open. Uh, als u degene die nog niet zijn gaan stemmen zou moeten oproepen... waarom is het belangrijk vandaag om te gaan stemmen? Ja. Omdat het al met al toch democratische verkiezingen zijn. Uh, de eerste in Egypte en het is belangrijk om je stem te laten horen. En Ik begrijp dat het voor heel veel mensen een keuze is... tussen twee mensen die ze misschien eigenlijk niet zouden willen... maar het is een democratie en je hebt gewoon te stemmen. Dus kijken of uh, ze een oproep effect heeft op bijvoorbeeld vier mannen die in uh, de winkel staan van een groot benzinestation, staan een sigaretje te roken, wat te drinken. En uh, ik vraag om even de vingers te laten zien. Eentje is hier gestemd, twee gestemd. Mafie, waarom heeft u niet gestemd? I didn't vote because I didn't believe that the result would satisfy me if I voted. Uh -huh. Did you vote in the first round? Yeah, I voted in de first round for Hamdin Sabahi, but in the second round, uh, there is no one to represent our revolution. Ik heb niet gestemd omdat mijn kandidaat er niet bij zat. In de vorige ronde heb ik uh, Sabaghi gestemd, maar uh, ja, dat kon nu niet. En ik wil uh, stemmen op een kandidaat die de revolutie vertegenwoordigt. Maar ja, dat lijkt dan Mohammed Morsi te zijn. No, I don't think he represents our revolution. He represents another direction, okay, Islamic direction. Nee, dat is zeker niet Mohammed Morsi, want uh, die staat iets heel anders voor. Daar wil ik niet op stemmen. En... ...man in een rode polo die uh, laat een vinger zien die schoon is... ...maar hij zegt, ja, de inkt is er al vanaf, want ik heb wel degelijk gestemd... ...en ik heb op Ahmed Shafiq gestemd. En de belangrijkste reden is eigenlijk omdat ik niet wil dat Morsi wint. Do you agree, like on his assessment... that. You voted for Morsi. You voted it for Morsi. En yeah. okay. why? Uh, because I believe that Shafiq was uh, from the best regime. He was the friend of Hosni Barak. He worked with him for 30 years. I can't choose him again. Oké, okay, ik heb uh, juist op Morsi gestemd. Uh, vult iemand anders aan, omdat ik dus niet wil dat Shafiq wint. Want waarom hebben we het dan al allemaal gedaan? Dan uh, stem je weer op iemand van het oude regime. En laten we ze een kans geven. Laten we zien waar uh, Morsi ons brengt. We are thinking about our future. Ja. Yeah. Yes. And we think that uh, we will have a stability uh, because of Ahmed Shafiq. We yeah. make. Uh... Our politics, our be Deze man heeft gestemd en die zegt uh, dat moeten we doen voor de toekomst van ons land. Uh, stabiliteit is belangrijk en daarom heb ik op Ahmed Shafik gestemd. Oké, okay, en you didn't vote, why not? Uh, please, man. Ah, oké. Okay. <laughs> ja, dat is inderdaad ook nog een reden waarom mensen uh, soms niet stemmen. Mensen in het leger en mensen bij de politie, die mogen niet stemmen.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 Aan de muziek ligt het in ieder geval niet. Laat het vanavond gebeuren, de dijk. Laat het gebeuren, maar als we vanavond niet winnen van Portugal... dan liggen we eruit. Critici vinden dat Bert van Marwijk eventueel weg zou moeten als wij verliezen. Hij moet gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen voor het slechte resultaat. En anderen zeggen, hij heeft toch ook veel succes gehaald. Falen kan een keer. Kan overigens ook aan de spelers liggen. Is het niet hun schuld? Kortom, in Aan de Lijn kunt u elke dag meepraten met de stelling. En die is vandaag natuurlijk heel oranje getint. De stelling is namelijk als Oranje vanavond verliest dan moet Bert van Marwijk opstappen. En u kunt bellen naar het gratis nummer 0800-1121. We horen graag wat u ervan denkt. Er zijn veel mannen die bellen, dus vrouwen, bel ook. 0800-1121 om uw mening te geven over de stelling. Als Oranje vanavond verliest, dan moet Bert van Marwijk opstappen. En voor we daarna gaan kijken, wordt het vanavond namelijk drop of de ronde voor het Nederland elftal, door die wedstrijd tegen Portugal. Natuurlijk Nederland moet minimaal met twee doelpunten verschil winnen. En dat tegen een land waar Nederland en dat weet u allemaal, het traditioneel moeilijk mee heeft. Enorme kans nu voor Portugal voor 2-0. Paletta gaat aanleiden, gaat hij. Ja hoor. Jonge, jonge, jonge, jonge wat een blunder van Reiziger. Ja, dat gaat de kosten van weer een Hoekschop. Snel genomen. Maniche draait de bal in en het is een goal. Dat deed het behalve. Daar is Plotting Deko eruit. Die wil een voorzet gaan geven. Daar staat Poletta. Daar staat Poletta. Die neemt hem aan en die legt hem neer. Oh, dan gaat hij Ja, 1 voor Portugal. Oh, oh, oh, oh, oh. Het is Manis die het doet. Maar goede voorbereidende werk van Deko. Het is geen fraaie reeks die Oranje tegen Portugal heeft neergezet. Van de tien ontmoetingen met het Zuid-Europese land werd er maar één in winst omgezet. Zes keer liep Oranje tegen een nederlaag op. De eerste keer dat Nederland en Portugal tegenover elkaar stonden was in 1990. Een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 92. Maar hoe Nederland belt als daar gaan spelen in welke formatie? dat kunnen we verwachten. Dat moeten we gaan zien in de wedstrijd die nu is begonnen. De aftrap is daar. Nederland uh, spelen van... Uh... ...uit het midden op dit moment met Van Tichelen en het bal aan de linkerkant van het veld bij... ...ook al een man die voor de eerste in de basis staat bij Frank de Boer. Oranje was regerend Europees kampioen, maar had er net een teleurstellend WK op zitten. In Porto werd onder leiding van Rinus Michels met 1-0 verloren. En dan is het afgelopen, zegt de scheidtechter. Zeg Portugal bal in Porto met 1-0 van de Europese kampioen Nederland. Nederland vrede op een nederlaag getaxeerd drie gelijk spelen en drie... Gelijk spelen en drie nederlagen. Het gevolg van de weergaande curve van de Nederlandse Veldtoog. Ja, jaar later dan Oranje Revanche. En werd de enige overwinning op Portugal geboekt. Wordt doorgekopt door Rijkaard. Kan van Basten er niet bij komen. Bergkamp ook. Al wits gaat uithalen met een heel goed schot. Die zit erin: goal, goal. goal. Vervolgens kwamen beide landen elkaar drie keer tegen in vriendschappelijke wedstrijden. Waarbij Nederland twee keer aan het kortste eind trok. In 2000 werden ze opnieuw aan elkaar gekoppeld. Dit keer in de kwalificatierijks voor het WK van 2002. Louis van Gaal was inmiddels aangesteld als bondscoach. Maar ook hem lukte het niet om een ploeg te formeren die van Portugal kon winnen. Vooral de thuiswedstrijd verliep dramatisch. wandelt nu een stukje terug. ziet dan in zijn buurt Figo ter hoogte van de middenstip ongeveer nu de cirkel uitgaan probeert de combinatie met Costa op te zetten. Dat lukt niet omdat Costa de andere kant op stuurt. Dan is er niet gefloten. Er wordt wel gefloten vanaf de tribune. De scheidsrechter maakt het gebaar van nee, niet door mij. En dan komt er komt als zomaar een grote kans voor de Portugezen. En die bal zit erin. Een enorm misverstand op de helft van Oranje. Ook hier horen een fluitsignaal terwijl Constanceau de doelpuntenmaker is. Iedereen staat stil. De scheidsrechter zegt van nee, ik heb niet gefloten. Gaat nu pas naar zijn vierde official. En nu is het de vraag of hij de goal wel of niet goedkeurt. Dat gaat hij dus wel doen. De tribune klonk een fluitje, waarop de Nederlandse spelers wel reageerden, maar de Portugezen niet. Het gevolg was de openingstreffer, die de basis vormde voor een 0-2-nederlaag. Een jaar later kon Nederland revanche nemen in Porto. Overmars gaat, doet het inderdaad goed. Komt die bal met Kluiven die, die moet in? Ja! Ja! ja! ja! Wat is een Het is een schittering! de voorzet van Overmars! Een overwinning zou betekenen dat Oranje naar het WK in Japan en Zuid-Korea mocht afreizen. En met nog zes minuten te spelen, leek dat geen enkel probleem. Totdat... Dan heeft Paletta ja. de bal en dan gaat hij. Ja. Het is gewoon, nu toch, 1 tegen 2. En dan krijgen we nog een hele nare, vervelende, gekke eindfase. Portugal komt terug in de wedstrijd. En in de laatste minuut... Hij geeft een penalty. Hij geeft een penalty tegen het Nederlands elftal. Oers Meijer uit Zwitserland na 93 minuten voetbal. Wordt dit een bijzonder, bizar en naar slot voor het Nederlands elftal. De man die de hele wedstrijd gelegen heeft mag nu Portugal naast Nederland schieten. Er komt aanloop van de zak, kan er niet bij. Het is 2-2. De laatste twee ontmoetingen vonden plaats tijdens een eindtoernooi. In 2004 werd Nederland tijdens het EK in de halve finale uitgeschakeld door Portugal. Dat dat jaar gastland was. Twee jaar later volgde de confrontatie tijdens het WK in Duitsland. In de tweede ronde won Portugal opnieuw van Nederland. Maar de wedstrijd zal vooral herinnerd worden als de hardste wedstrijd ooit op een WK. CoQ zegt, wij zoeken het uit. Of zegt hij: ik ga jullie. Nee, we gaan gewoon doorvervallen. Ja, we gaan lekker door. Hup, en een en kleine kaart, kaart voor Deco. dat is eigenlijk rood. En nou, iedereen is woest op Heid, gaan, ja. omdat hij de bal niet teruggeeft. Oh, we gaan nu, dit wordt een, een scala aan rode kaarten. Volgens mij is het Van de Vaart, die duwt er één ondersteboven... waar je, de honden geen brood van lusten. Jongens, jongens toch. 16 gele en 4 rode kaarten maakten van de wedstrijd een vertoning... waar iedereen schande van sprak. En dan gaat de wedstrijd gewoon verder. Maakt hij nu wel een overtreding. Ja, dan gaat hij er een kaart voor krijgen, misschien ook nog. De die van Bronckhorst. En oh, dat is ook zijn tweede. En dan gaat hij er dus ook af. Ja hoor, van Bronckhorst gaat er ook af. Het is toch. Wat is dit voor avond, mensen. Van Vanavond staan beide landen dus weer tegenover elkaar... Nederland moet winnen met twee doelpunten verschil. Een zware opgave als je kijkt naar de cijfers. Maar 21 jaar geleden liet Richard Wits gezien dat het mogelijk is om van Portugal te winnen. Schijnlijk zien wij het vooral van de hoop moeten hebben. Op dit moment dachten wij, we gaan de man ook eens opsporen... die dat doelpunt toen maakte, ook in, in Polen en bij de Oekraïne... is voor het toernooi Richard Witsker, Goedenavond. Goedenavond. Um, kan je je treffer nog herinneren? Want ze zeiden erbij dat je er niet zoveel maakte. Dus je moet hem je goed kunnen herinneren. Ja, ik heb in mijn carrière niet zo heel veel calls gemaakt, maar uh, deze herinner ik me nog, ja. ja. Ik hoorde 21 jaar geleden, zeg. Ja, zo on snel. Ongelooflijk. En wist ja. jij ook dat wij, dus inderdaad, maar dat dat de enige keer is dat wij hebben gewonnen van Portugal, de hele historie? Ja, als ik calls maak, maak ik belangrijke calls. Okay. <laughs> We gaan dus even naar het nu, want uh, jij volgt uh, dat toen Je hebt een functie, jij hebt dat toernooi, want jij, jij hebt een man-of-the-match-functie, klopt dat? Ja, tegen de, de tegenstanders van Niels uh, zeg maar, uh, Denemarken, uh, Portugal en Duitsland. Uh, dat doe ik de man of the match. Dus ik was bij Denemarken, uh, Portugal en bij uh, Denemarken, Duitsland vanavond. En vanavond ben je bij Denemarken, Duitsland. Uh, ja, ja. Uh, is wil jammer dat ik denk, het, het mis voor Nederland. Ja, maar ja, het, is, ook be het, ah, het, het kan, be kan belangrijk zijn. Wat, wat, uh, ja. wat, wat zijn jouw gedachten over, zijn er nog kansen voor Nederland? Iedereen wil het zo graag horen, maar zeg eens wat je er eerlijk ja. van denkt. Wat ik er eerlijk van denk, ja, ik denk dat het een heel moeilijke opgave wordt. Ik denk toch dat die Ronaldo gaat vlammen in die laatste wedstrijd. Als, als het moet, dan is hij er toch altijd wel even, denk ik. Maar ja, ik hoop dat Nederland gewoon met veel druk naar voren gaat spelen en zonder druk zet. Dan achterin zijn ze niet echt uh, grote voetballers. Dus dat je snel in bolbezit komt en dan uh, hebben we genoeg uh, voetbalkwaliteit kwaliteit, kwaliteit uh, voorin. En daarover is uh, veel te doen hoe we dat dan zouden moeten doen. Jij hebt ongetwijfeld ook je ideeën erover. Moet, moet het team ook veel aanvallender uh, opgesteld worden in die zin? Ja, ik zou wel met uh, meer voetbalkwaliteit uh, ga sp uh, gaan spelen, ja. Wat, wat betekent dat ik dan concreet voor opstelling? Uh, ik denk uh, rechtsbuiten zou ik van Persie doen. Uh, in de spits Huntelaar, linksbuiten Robben, Omdat je dan toch uh, vanaf links nog de voorzitter krijgt voor Huntelaar. En achter de spits uh, Snijder... Links op het middenveld, uh, van de vaart, rechts op het middenveld, uh, de Jong. Had dat niet in de tweede wedstrijd al moeten gebeuren? Uh, ja, het is achteraf altijd. Ik was ze gewoon 2-0 af voor na 2 geworden, niks van de hand geweest. Dus, uh, maar is denk er ooit... dat er uh, in deze opstelling heel veel voetballende kwaliteiten zitten. En, uh, dat je de druk naar voren moet halen. Hoe komt het dat die voetballende kwaliteiten in die twee wedstrijden... tegen Denemarken en Duitsland niet te zien zijn geweest, volgens jou? Ja, je speelt nu natuurlijk... Uh, tegen de top van de wereld of de, van Europa de wedstrijd die hebt de beste verdedigers tegenover je en de beste middenvelders en uh, ja dan is het toch een stuk moeilijker. Is dat nu vastgesteld dat Nederland niet langer bij die top hoort in Europa? Ja, ik denk het wel. Als je de spelers ziet uh, in Europa spelers bij de topclubs en, uh, zo slecht was het nou ook weer en niet heel dramatisch. Maar je hebt ook een beetje pech gehad natuurlijk in de eerste wedstrijd. Ja, gaan gewoon moeten winnen. Ja. En van, vanavond ga jij dus Denemarken-Duitsland zitten kijken en, en, en ja. wie, wie houdt je op de hoogte? Hoe, hoe hou je dat die andere score? Uh, Mijn vrouw is ook mee, dus die houdt uh, met het thuisfront even contact. voor En we hebben ook genoeg uh, mensen in de rond te lopen die uh, de stand doorkrijgen. Kun je dan wel een beetje objectief kijken wie de beste is daar? Of zit je dan een beetje gedacht in ja, de andere stadion? Ja, het is wel moeilijk voor als, uh, als ik een Duitser moet kiezen vanavond <laughs> natuurlijk. Stelig van de wedstrijd. Dus uh, maar ja, zo is het zo. Nog één ding, Richard Witsch. We hebben straks een discussie over een stelling hier op Radio 1. En die stelling luidt als Oranje vanavond verliest, dan moet Bert van Marwijk opstappen. Wat vind jij? Ja, hij moet niks, maar ja, ik zou misschien ja, ik zou misschien als van Marwijk uh, voor een club gaan kiezen. Ja, dan... Hij zou de eer aan zichzelf moeten houden. Ja, dat denk ik wel dan. Maar ja, uh, ik ben Bert van Marwijk niet. misschien denkt hij van, uh, we hebben nog zoveel kwaliteit en, uh... In 2016 uh, doen we weer wat voor Je bent uh, Richard Wischer, de man die op 16 oktober 1991 1-0 maakte tegen Portugal. De enige keer dat wij van Oranje Wonden. Fijne avond. Oké, okay, jullie ook. En van uh, doei doei. Ja, doei doei doei. Dankjewel. <laughs> okay. Richard Witske was dat. In het volgende half uur gaan we natuurlijk over die stelling discussiëren. U hoort hem al, moet Bert van Marwijk om opstappen. Bel om uw mening te geven. Een heleboel doen het al, gelukkig, naar het gratis nummer 0800-1121. Theo Verbrugge is bij het concert van Guus Meeuws. En misschien spreekt hij de zanger daar ook nog wel in Eindhoven. Maar nu eerst het NOS Nieuws met Juri Stubenitski. In Griekenland zijn de stembureaus een half uur geleden gesloten. Europese leiders en de financiële markten wachten in spanning... de eerste voorlopige uitslagen af van de parlementsverkiezingen. Die worden rond half negen verwacht. Uit de eerste exit polls blijkt dat de conservatieve partij Nieuwe Democratie... en het radicaal linkse Syriza zijn verwikkeld in een nek aan nek race Het leger van Syrië heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op de stad Homs. Dat meldden leden van de oppositie. Er zouden elf doden zijn gevallen... De oppositie zei tegen de BBC dat veel gebouwen in Homs aan puin zijn geschoten. De Syrische Nationale Raad heeft gezegd dat Homs door zeker 30.000 militairen is omsingeld. En Rodney King is overleden. Zijn mishandeling begin jaren 90 leidde tot dagenlange rasserellen in Los Angeles. Hij werd doodgevonden op de bodem van zijn zwembad. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Rodney King was 47 jaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 Ochtends een wind uit Oost tot Zuidoost. Als het laag voorbij is, draait de wind naar het Westen. De wind is matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. En na morgen blijft het echt Nederlands zomerweer. Dinsdag is het droog, weinig wind, veel zon, het is dan aangenaam. Maar vanaf woensdag neemt de kans op buien weer toe. En het blijft ongeveer 20 graden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Twee over half zeven, nog ruim twee uur wachten. Maar in Garkhoff zijn de Nederlanders al drukkende weer. Op het Grote Plein, daar staat een groot oranje legioen. Tim de Wit, zorg ze op. Ik heb de hele nacht liggen dromen. klinkt er op het plein... Ja, want dromen, dat moet je natuurlijk wel om nog een beetje te geloven dat het vanavond kan gebeuren. Vanavond moet het echt gaan gebeuren, anders is het game over. Ik moet het vandaag toch laten zien. En uh, ik heb er vertrouwen in, de mensen hier ook. Dus uh, ik denk dat het allemaal goed gaat komen. Waar komt dat vertrouwen van nou vandaan? Ja, nou goed, nou, Duitsland, na Duitsland als een wedstrijd valt het natuurlijk tegen. Begin je bij 0%, ga je het langzamer opbouwen tot een bepaald percentage dat je denkt van hier gaan, hiervoor gaan we. Nou, dit is de derde keer in de week dat ik hier sta, maar uh, nu mag het wel een keer gaan gebeuren, ja. Ik sta even naar een oranje inimini. Het is de bedoeling dat ik een leeuw voorstel, maar... Uh... Mijn excuses. Nee, hoe is het vertrouwen? Jawel, nee, ik heb er alle vertrouwen in. Ik, maar ik weet zeker dat we, uh, dat we met 3-0 winnen. Het is officieel bevestigd, Huntelaar speelt vanavond. Ja, dat mag ik hopen. Ja, gelukkig wel. Ik ben gewoon een groot fan Huntelaar. En het Nederlands elftal is in mijn ogen een betere combinatie dan Van Persie in de spits. Huntelaar, fantastische keus. Van Persie daarachter, dat is een en een machine. Zijn jullie nou zo enthousiast omdat jullie dat hele pokke-eind hier naartoe zijn gereisd? Of is het ook nog wel ergens ja. op gebaseerd? We hebben Van Persie we hebben we Huntelaar, volgens mij hebben ze samen 70 goals gemaakt dit seizoen. Zet ze erin, één wedstrijdje, vier goals. Moet niet te veel gevraagd zijn volgens mij. Een heerlijke aantrekkelijke man die zich verkleed heeft als een Volendamse vrouw. Hoe voelt dat bij deze hitte, toch wel? Nou ja, het voelt me deze zit en nou wel lekker luchtig. Uh, gelukkig is het wat koeler dan de vorige wedstrijden. Ja, het lokt een hoop reacties uit hè? en uh, is geen doorkomen aan het podium. Ja. Dat, uh... Je moet met iedereen op de foto, hè? Nou ja, niet met iedereen, maar uh, ik heb wel het indruk dat het de helft is inderdaad. Uh... Hoe is het in de buik? Ja, rustig op het ogenblik nog. Ik denk dat de spanning wel komt tegen de tijd dat we echt op de tribune zitten. Tot die tijd is het één groot feest en dan uh, denk je nog niet echt aan de wedstrijd. Stel dat we het niet halen, hè? ik bedoel, ik mag er natuurlijk eigenlijk niet over beginnen, maar nee. met wat voor gevoel ga je dan weg uit Garkov? Uh, ja, toch teleurgesteld natuurlijk. Uh, je komt hier met een hoop verwachtingen, kom je erheen. Uh, we hopen gewoon de finale in Kiev te halen. En dat, uh, ja, we weten dat we in een zware pool zitten. Maar als je natuurlijk ziet hoe we de wedstrijden verloren hebben. Zeker de eerste wedstrijd. Dan denk ik dat dat totaal onnodig is geweest. Ik zou je niet storen, want je moet weer op de foto met wat de Oekraïners. is. Ik ga weer naar de buurman. Wat kan nou die boost geven waardoor we toch van de Portugezen kunnen winnen? Ik denk dat dat de jongens op het middenveld zijn. Of een van bommel of een schneider die nu eindelijk een nieuw woonkeertje gaan halen wat ze ook de voorgaande jaren wel hebben laten zien. Toch wel gemengde gevoelens bij de meeste fans dus hier op het Grote Plein in Garkov. De kans is o zo klein en het is hoop op een wonder. De enige manier om het nog een beetje leuk te maken is dus maar massaal meezingen met de Nederlandse hits. Ook al niet te klagen. Ik zat even mee te luisteren natuurlijk. Tim de daar vanaf het Oranjeplein. En ja, nog twee uur en tien minuten, dan is die wedstrijd er. En de stelling van vanavond in Aan de Aanderlijn, waar u straks kunt mee kunt praten met ons. Die stelling gaat er ook over. Hè. Als Oranje vanavond verliest, dan moet Bert van Marwijk opstappen. 0800 1121 om uw mening te geven over de stelling. Als Oranje vanavond verliest, dan moet Bert van Marwijk opstappen. <middels> Marco koorborsato met binnen u kent de Radio 1 sportzomer aan de lijn u kent de stelling als oranje vanavond verliest dan moet bert van marwijk Opstappen. Stap, op nou, dan me u bellen met het gratis nummer 0800 1121. Wij horen graag wat u ervan denkt. 0800 1121. Al ruim een half uur hier in de studio. Meekijken naar de televisie, meeluisteren. Alfons Groenendijk, voetbaltrainer, oud profvoetballer. Goedenavond. Goedenavond. Er is dus ook nagedacht over die stelling. Uh, wat vind jij? Als Oranje vanavond verliest, dan moet Bert van Marwijk opstappen. Ja, dat, het is ook ongelooflijk dat we um, die stelling nu hebben. Ja? Want een week geleden zouden we nog Europees kampioen worden. En was het Bert van Marwijk voor uh, president. En nu zijn we bezig over een, een poll. Of moet hij opstappen? Dat is ja. een lange aanloop naar mijn, het antwoord op mijn vraag. Eens of oneens? Nee, ik ben het daar niet uh, mee eens. Niet mee eens? Niet opstappen? Nou, Nederland verliezen? Ik, uh, het gaat erom... Uh, ik denk dat we sowieso uh, dat Bert uh, verstandig is om... Uh, uh, mocht het helemaal fout gaan vanavond... Uh, om misschien zelf te zeggen dat hij, uh, dat hij dan daarmee wil stoppen. Ja, om hem weg te sturen naar alles wat deze man gepresteerd heeft, dat gaat me wel heel erg ver. En geeft ook wel weer aan hoe opportunistisch deze wereld is. Hè. Het is vaak de waan van de dag. En uh, het gaat mij veel te ver om uh, na al die prestaties om te zeggen: uh, Bert moet weg. Want hij heeft wel heel veel moois neergezet afgelopen jaren. Nou ja, die jongens zijn al bezig met een traject. En dat gaat echt al vier jaar terug. Um, bijna wereldkampioen. Nou, nu, um, op dit toernooi is het niet goed. Maar om daar Bert van Marwijk de schuld van te geven... Uh, dat gaat mij wel wat ver. Ga ik toch even de advocaat van de duivel spelen? Uh, bijna wereldkampioen, kun je ook zeggen, je hebt verloren. Zilveren medaille en dan heb je een hele goede ploeg... top van de wereld die aan een toernooi meedoet... en gewoon twee keer verliest. Dan heb je iets fout gedaan als bondscoach. Ja, ik, um, ik denk dat die eerste wedstrijd... Uh, heeft het natuurlijk ook niet meegezeten. Um, die tegen de Duitsers kun je verliezen. En nu na twee wedstrijden zijn we hierover aan het praten. Dat is wel heel erg vreemd. Um, en in, toch is er ook iets mis in de groep. Dat, dat is wel iets wat ik voel. En dat lees ik ook. Ik heb Snyder horen zeggen alle ego's moeten aan de kant. Ik hoorde dat vanmorgen ook Robben zeggen. Dus wel degelijk een issue. Het speelt dus in de groep dat die ego's blijkbaar te groot zijn geworden... en dat men dus niet voor elkaar door het vuur gaat. Zeg ik, dan hoort een coach al die ego's op dezelfde rij te krijgen... en ervoor te zorgen dat ze met z'n allen hè, heel clichématig de neus in dezelfde richting wijzen. Nou, dat, dat typeert een topcoach op zo'n toptoernooi. Dat is uh, het moeilijkste wat er is, omdat het waarschijnlijk ook zo is... dat hij dat niet heeft zien aankomen. Hè, want het ging allemaal gladjes hè, in de richting van dit toernooi. Nu blijkt ineens dat we daarmee geconfronteerd worden. En dat is wel raar. Je kan dus ook zeggen, Bert, blijft, Want hij heeft een contract getekend tot 2016. Maar dan wel een bezem door de, door de groep. Want dan moet je dus inderdaad zorgen dat, um, ja, dat het weer op één lijn komt allemaal. Wij komen hier zo ongetwijfeld nog eens even verder over te praten. Zullen we eerst eens wat uh, luisteraars vragen uh, wat de reacties zo al zijn? Daar gaan we eens eventjes. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. Ja. U mag het zeggen. Nou, ik uh, ben het... Uh... Grotendeels met uh, de heer Groenendijk uh, eens. Uh, Van Marnewijk moet zo en zo blijven. Uh, als je succes boekt, zoals twee jaar geleden, en dan word je bijna wereldkampioen door uh, het uh, mislopen van een scheidsrechter die het niet goed doet. Maar de trainer is niet uh, uh, schuldig aan dat uh, verlies geweest. En nu is de trainer ook niet schuldig. Hij moet uh, inderdaad, zoals uh, meneer Alfons Groenendijk zegt, de bezem door het uh, elftal halen. Gewoon doorgaan. Uh, het is de allerbeste trainer die we tot op heden gehad hebben. Met Rinus Michel samen. Want die jonge blaaskaken die kunnen er niks van. En dit is een man die nog geëerd wordt als communicatief de beste trainer van de wereld. Uh, deze man moet blijven. Uw punt is helemaal duidelijk. Dank u wel. Dank u. Aan de lijn, goedenavond. Dag meneer, goedenavond. U spreekt met Ramon Citaldin. Goedenavond. De stelling, stelling is als Oranje verliest... Ik stelling heb ik begrepen, inderdaad. En ik zeg. Hij moet weg als we vanavond verliezen. U bent genadeloos in dat opzicht. Wat, wat, wat, wat doet u ik daartoe vind besluiten? Hem, ik, heb, ik, ik vind hem op dit moment... Kijk, over het verleden praat ik niet. Ik praat over vandaag en morgen. Ik vind hem niet creatief. Hoe bedoelt u dat? Nou, ik vind... Uh, als u Jack uh, hebt beluisterd... en Jan Mulder afgelopen dagen... dan zult u zien... of kunt u ook zien en horen... dat. Deze man uh, ja, of erg zenuwachtig is nu, super stijf, even de weg kwijt is... Maar wat doet hij met creatief... Niet, hij, hij, hij, hij is niet creatief? Hij gaat niet creatief op met, met onze spelers allemaal. Als zoveel mensen hem vragen stellen om te wisselen met bepaalde spelers... dan kan hij niet goed antwoord op, opgeven op zijn vraag. En daarom vind ik hem niet creatief omgaan met de spelers. Helder. En daarom zeg ik op mijn beurt als hij... ...vanavond, voordat de wedstrijd begint, een interview gaat geven... ...dat hij dan eerlijk moet zeggen van jongens, als ik het vanavond niet haal... Uw punt is helder. ...dan ga ik weg. Ja. En als ik, als ik het haal, dan wil ik morgen met jullie hierover opnieuw gaan praten. Dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Ja, zegt u het maar. Oh, goedenavond. Ja, ik goedenavond. Ik uh, Ria met Ria eindelijk vrouw aan de tilgouw. Is... Ja, Goeien. helemaal mooi, helemaal ja. mooi. Wij verwelkomen u, Guigang. Een vrouw die bijna onder de rook van het Watergrasmeerstadion is geboren. Kijk eens aan, kijk eens aan, en, uh, nou, al Maar jaren, nu de stelling, dan... maar nu de stelling. De stelling. Nou, het, het is niet zozeer om Bert van Marwijk dat ik denk dat hij weg moet. Want hoewel hij zeer star overkomt en uh, nauwelijks een verandering uh, toebrengt. Vind ik gewoon dat uh, de Nederlandse elftal spelers een stel over, de, over het paard getilde voetballers zijn. Die uh, dan in hun eigen club allemaal wel kunnen presteren. Maar dat het nog niet echt een team is. En, en, en moeten we dat de coach aanrekenen of toch het meeste spelers? De spelers. Oké, okay. nou dat is helder. Ik dank u zeer voor uw reactie. Oké. Okay. Um, lijn, goedavond, zegt u maar. <laughs> A Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond, ik zit met Giovanni uit Gorkem. De stelling als Oranje vanavond verlies, dan moet Bert van Marwijk opstappen. Wat vindt u? Ik vind uh, dat Bert uh, van Marwijk meteen moet opstappen. Ja? Uh, nou, er zijn heel, veel, heel veel luisteraars die hebben, het, die hebben constant moeten luisteren naar het feit van... nou, de opstelling, daar ben ik niet mee eens. Prima. Maar ik denk dat de grootste fout is van Bed van Marwijk... is dat hij het team niet meer als een collectief kan laten spelen. Uh, je merkt gewoon dat er twee verschillende teams zijn. Uh, dus er heerst ontzettend veel rivaliteit. Uh, en dat maakt Oranje op dit moment gewoon helemaal kapot. Dank u. Uh, Aan de lijn, goedenavond. Jaas, ja, mag... u de ja, zegt u het maar, hoor. Hallo, uh, ik vind dat Bed van Marwijk moet blijven... ondanks het verlies vanavond, als ze mochten verliezen. Uh, ik vind... Uh... Uh, ze, iedereen vergeet zomaar even het verleden. Ik, ik vind, uh, wat Alfons Schoenendijk zei toen dus, straks, uh, ben ik het helemaal mee eens. En uh, nou ja, hij heeft woensdag ook laten zien dat hij in Van Bommel wel durft te wisselen. Dus uh, ik vind dat uh, Van Marwijk gewoon door kan gaan. En dat hij kan laten zien inderdaad dat hij ook zijn uh, wissels toe kan passen... en met het volgende team weer verder kan gaan. Berg moet blijven. Uw punt is duidelijk. Dank u wel. Goedenavond, Annelijn. Wat vindt u? Hoi. Goedenavond. Eh... Uh, nou, ik vind, ja... Hij haalt... Hij, uh, later. Oké, okay, later. Zullen we eens even kijken, uh, Vons Goedendijk, je hoort een aantal reacties. Een aantal mensen zijn ook wel met je eens, bezem doorhalen. Maar nou is wel een vraag van mij, want die mensen zeggen, ja, bezem doorhalen, zeg jij ook. Is iemand die eerst niet in staat is geweest om die bezem er misschien al door te halen, vervolgens wel in staat en kan hij dan ook wel door de deur met al die, die mensen, tegen wie, aan wie hij nu heeft uitgelegd, je bent eigenlijk niet goed genoeg. Nou, nee, maar het is wel uh, iets uh, wat je natuurlijk niet hebt aanzien komen. Uh, dit, is, dit toernooi, ja, de, aan, de, de aanloop ernaartoe. Ja, dat verliep allemaal vrij goed. Hè. We hebben een, een vlekkeloze kwalificatiereeks gehad. Maar daarna en... toch al een aantal wedstrijden... dat je toch wel kon zien dat het niet helemaal meer ging. Oefenwedstrijden zijn voor mij niet belangrijk. Dat, dat telt niet mee. Oh, op ja, maar... gaan letten voortaan maar, maar blijkbaar zijn de ego's uh, groter geworden... als een aantal jaar geleden. En is het dus inderdaad moeilijk om voor elkaar... Hè, te knokken in dat veld. Zoals bijvoorbeeld uh, bij Spanje. Hè, die controverse tussen die Real- en die Barça-spelers. Op het veld merk je daar niks van. Ja, dat moet ook in een sportman zelf zitten. En ik, ik, ik zie aan kleine dingen dat het Nederlandse team daar moeite mee heeft. Maar, Tim Hovind, ik zei dat ook al, daar is de coach toch ook vooral voor... om die eenheid te smeden, om dat te doen. En daar waar mensen niet meewerken, niet te sparen, maar toch ook te snoeien. Ja, en ik, ik denk dat hij het ook wel doet. Want, uh, geloof me, intern zullen er heus wel harde woorden vallen. Hè, en ik, ik weet dat Bert van Marwaak heus niet alles naar buiten zal brengen... wat daar gebeurt ook op dat trainingskamp... Natuurlijk is hij met die spelers bezig en natuurlijk zal hij benadrukken dat dat van een groot belang is. Maar goed, je kan ook te veel sterren hebben in een team. En dan blijkt maar weer dat in 88 het de gouden zet was van Rinus Michels om uh, echt jongens, modale spelers mee te nemen. Uh, de nummers 16 tot en met 22, dat waren modale eerdivisie spelers en waren nooit lastig. En nu hebben we bankzitters, die zijn lastig en die willen erin. Lesje voor de toekomst. We gaan nog eens even naar een aantal luisteraars. 0800 112 1 is het nummer. Als Oranje vanavond verliest, dan moet Bert van Marwijk opstappen. Goedenavond. Hallo. Bent u het eens met de stelling? Ben ik aan de beurt? U bent aan de beurt, u mag het zeggen. Uh, met Keeslover uit Den Haag. Dag. Uh, ik ben het niet met de stelling eens. En waarom? Uh, want waarom zou Bert van Marwijk de, de schulden vergeven? Al van Groenendijk heb het al goed verwoord. Uh, er is poep aan de knikker. Met de zwevers. Hoe weet u dat? Nou, dat weet ik niet. Maar dat idee heb ik. Ja, ik bedoel, de jongens verstaan elkaar niet. En dan is het, het niet aan de coach om daarop in te grijpen? Uh, natuurlijk. Da daar kan hij op ingrijpen. Maar het gaat ook um, natuurlijk om de, om de spelers zelf. Ho hoe je tegenover je instelling staat. En daar ligt het u volgens u aan. Dus als ook al ja, je verliest, dan ligt vooral aan de spelers. Precies. Dank u wel. Goedenavond. Aan de lijn, goedenavond. Zegt u het maar... Ben ik in de uitzending? Ja, we willen graag horen wat u van de ja, stelling vindt. Marie Anne, een vrouw. Ja. Dat is leuk, hè? Ja, gezellig, maar toch even en, de stelling nu. Uh, ik ben een groot voorstander van het blijven van Van Margenwijk. Maar ik hoop dat jullie al die bedweters, journalisten... ...of het nou van de nos... Uh, oh, zeg maar even wat we ermee moeten doen. ...of radiotelevisie... Jullie nemen toch zoveel plezier van ons af. Nou. Door altijd maar negatief te zijn. Oké, okay. nou, ze hebben twee keer gewonnen. Tot nu toe. Ja. Goedenavond, lijn. Goedenavond, eerder. Met uh, Jan. Uh, nou, ik uh, denk dat uh, Laura's borst op moet stappen. Want als je uh, infantiel gelul negen weken lang 13 uur per dag over mensen uitstort. dan mag je wel een melkerbaan hebben. maar dan moet je de eerder aan jezelf houden. Hij hoort. luistert mee, dus hij zal morgenochtend vast na het ontbijt. Nou, Dank u wel. Handelijn, goedenavond. Ja, met Fabrik. Ja, zegt u dus. Ik vind het schandalig dat jullie die stelling naar voren brengen. Want... Die man is al afgebrand voordat hij zijn prestaties geleverd heeft. Nou, wij, wij brengen de stelling en dan mag u iedereen mag ja. van zeggen wat hij daarvan vindt. We maar, hebben een, maar, een verdediger je, een, in, de, in de, een aanvaller van de stelling uitgenodigd in de ja, studio. U bent een intellectueel, u begrijpt precies wat ik bedoel. Er wordt de stelling geopperd. En uh, er zijn 60 man die, uh, die zeggen. ja, hij moet weg. Nou ja, die man die heeft goed werk verricht. Maar als je ziet hoe die mensen op de, op de bank zitten. De zagrijnige gezichten van alle 60, 6 miljoen mensen. die moeten het eens een keer goed maken. En meneer Groenendijk, die heeft dat heel goed verwoord. Nou, we gaan meneer Groenendijk ook nog even de gelegenheid geven. Ja. om u dat een ik, beetje ik, tevreden ik, te stellen. Ja, ik vind namelijk dat al die, al die verslaggevers. die branden hem nu al af. Wij gaan kijken waarom meneer ja. Groenendijk nog. Ik dank eh, u, uw is goed punt goed. is helder. Dank u wel. Goed zo. Heel veel gebeld, ook heel veel gestemd op internet. Uh, 55 is het eens met de stelling... dat als Oranje vanavond verliest dat Bert van Marwijk moet opstappen. Maar van Groenendijk, uh, even nuanceren naar wat jij werkelijk zei. Je zegt, hij moet niet opstappen, hij moet niet weg... maar hij moet wel de eer aan zichzelf houden uiteindelijk. Nou, dat zou hij zeker kunnen doen uh, gezien zijn staat van dienst. En... Hij heeft al eerder aangegeven ook van ik wil nog graag een keer een topclub trainen in Europa. Nou, dat verdient hij ook wat mij betreft. En zou hij zeker in staat zijn om voor zichzelf dit toernooi te evalueren? En dan moet hij zich inderdaad de vraag stellen van wil ik dit nog wel? Nou, en het antwoord is aan Bert. Ja, wil ik dat nog wel? Kun je dat nog wel als je een toernooi achter de rug hebt en dan moet constateren dat er niet het maximale uitgehaald is en dan kun je dat terugvoeren op de spelers die uiteindelijk die doelpunten niet hebben gemaakt. Maar je moet ook afvragen, heb ik zelf als coach het maximale eruit gehaald? Als hij, als hij strijdbaar is en hij ziet uh, voor zichzelf uh, ziet hij mogelijkheden om dit te veranderen... Na drie nederlagen? Ja, ja dat kan. Je kan een toernooi een keer... Uh, op die manier kun je een keer een toernooi spelen. Hè. Nou, welke is... polscoach heeft dat ooit geflikt? Na nee, drie nederlagen? Mogen we hem alsjeblieft een beetje krediet geven... naar alles wat er gebeurd is uh, in, het, uh, in het verleden? En dan doe ik even op de WK... Moet je dan nu na een ongelukkige wedstrijd tegen Denemarken... waarin ik ook heus wel heb gezien dat, uh, dat er wat aan schortte... een wedstrijd tegen de Duitsers die een, een topteam hebben op het moment... nou vanavond moet nog gespeeld worden... moeten wij nu na twee wedstrijden tegen Bert van Marwijk zeggen... jij moet weg, want je hebt niet voldaan. Dat gaat mij veel te ver. En uh, Ik vind dat je zo'n trainer altijd de kans moet geven... om de eer aan zichzelf te houden of om te zeggen... Ik ga de strijd aan. Uh, ik ga de selectie eens een keer heel goed doorselecteren. En ik ga eens kijken of wij uh, richting WK ja, in de, terug kunnen komen. Ik ga jou danken, ons Groenendijk, voor jouw toelichting. En jij blijft de hele avond hier natuurlijk in de studio... om ook in de volgende uren de wedstrijd Nederland-Portugal voor ons toe te lichten... en uh, van jouw analyse te voorzien. Vlak voor zeven uur nieuws uit Amerika. In de staat Californië is Rodney King overleden. Hij is de man die begin jaren negentig werd mishandeld... door de politie van Los Angeles. En dat leidde toen tot hevige rasserellen in Los Angeles. Correspondent Wessel de Jong. Wessel, Maar even ter herinnering. Wat gebeurde er met hem destijds? Op 3 maart 1991 werd hij aangehouden door de politie in Los Angeles. Hij zat uh, dronken achter het stuur, gedroeg zich een beetje raar. Nou, hij heeft toen die politiemannen geweldig geïrriteerd geërgerd. Die hebben hem toen in elkaar gemept, flink in elkaar geslagen. En ja pech voor die agenten. Dat is toen op video vastgelegd. Daardoor werd natuurlijk het hele verhaal werd natuurlijk uh, ging, natuurlijk, uh, ging natuurlijk aan het rollen. Nou eigenlijk toen direct gebeurde er eigenlijk niet iets. Een jaar later werden die agenten werden voorgeleid. 29 april 92. En die agenten die vier, die vier officers, die werden toen vrijgelaten. Dus toen eigenlijk pas een jaar later, toen sloeg echt letterlijk de vlam in, in, in de pan. Uh, Los Angeles heeft toen zeg maar drie, vier, ...heeft echt letterlijk ge gebrand bij die rellen toen uh, er vielen 54 doden... ...werd voor een miljard schade aangericht. Uh, er waren 6000 soldaten in de stad, waren ervoor nodig om uh, de stad weer een beetje tot, uh, tot rust te brengen. Zelfs marioniers werden er, werden er aangerukt. Uh, avondklok, Er was een, een straatverbod zo'n beetje, uh, nou ja, 24 uur lang. Uiteindelijk pas die donderdag, die rellen die begonnen op een zondag... ...en uiteindelijk pas die donderdag kwam het pas weer een beetje tot rust... Ja, en uh, het duurde lang voordat ook Rodney King zijn leven zelf weer kon vervolgen. Wat voor leven heeft hij geleid tot aan zijn dood vandaag? Het is eigenlijk een heel tragisch figuur uh, geweest. Hij heeft toen uh, de stad Los Angeles heeft hij toen aangeklaagd. Uh, dat zijn burgerrechten geschonden waren. Nou, daar heeft hij toen 4 miljoen dollar aan overgehouden. Hij kreeg huisvesting. Ja, dat geld dat is verdwenen aan advocaten. weggegeven aan familieleden. Hij bleef drinken. Hij bleef uh, drugs gebruiken. En echt, mensen wilden hem toen in der tijd. ze wilden hem op een, op een voetstuk plaatsen. Hè. Ze, ze zagen in hem toch een, een, een soort nieuwe held. Ze wilden een soort Martin Luther King of een Rosa Parks wilden ze van hem maken. Ja, dat was hij natuurlijk toch gewoon helemaal niet. Het was een hele eenvoudige metselaar die eigenlijk altijd bleef drinken. En zo, ja, zo, is, het, zo, dat, dat, zo is zijn leven. Nou, uiteindelijk gewoon door de drank waarschijnlijk of door drugsmisbruik is zijn leven dan ook eigenlijk geëindigd. Enige idee over de omstandigheden van zijn dood? Hij is op de bodem van het zwembad gevallen, hoorden we in het nieuws. Gevonden. Ja, hij, hij is op de bodem van het zwembad is die, is die gevonden. De politie heeft hem eruit gehaald. Er is verder niet, uh, verder geen sprake van misbruik, maar uh, van, een, van een misdrijf. Dat daar, uh, is, is niet duidelijk of daar sprake van is geweest. En uh, het is waarschijnlijk toch de, de drugs en de drank waar die nooit van af heeft kunnen komen dat die hem uh, uiteindelijk fataal is, uh, fataal is gebleken. Dus uh, ja, de, de, eigenlijk alleen de naam, de, man, de naam van de man is bijzonder bekend, maar het persoon zelf heeft natuurlijk nooit ja, heel bijzonder veel voorgesteld. Rodney King, hij werd 47 jaar. Wessel de Jong, dankjewel. je ja, wel. Naar het nieuwsblok van 7 uur. In het volgende uur kijken we natuurlijk naar de verkiezingen in Frankrijk... en die in Griekenland, waarvan al exit polls bekend zijn... maar de eerste serieuze die wat echt kunnen zeggen... rond half 9 verwacht worden. En we beschouwen natuurlijk voor Nederland tegen Portugal. Denemarken tegen Duitsland.